Tot 8 uur s'avonds is er binnenkort op de Nederlandse publieke omroep geen reclame meer te zien. Dat staat in de plannen van minister Slob, waarmee inmiddels is ingestemd door de ministerraad. Een deel van die plannen waren al uitgelekt. Slob neemt de maatregel vanwege de instabiele en fors teruggelopen inkomsten. In Overijssel zijn vier mannen aangehouden op verdenking van mestfraude. Ze zouden met hun bedrijf tientallen boeren geholpen hebben bij het omzeilen van de wet. Mest werd op papier afgevoerd, maar in werkelijkheid toch uitgereden. Ook zouden ze hebben gesjoemeld met afvalwater. IS richtte zich in zijn propaganda voor het kalifaat expliciet op vrouwen. In een rapport van Europol staat dat de terreurorganisatie vond dat een goed functionerende staat niet opgericht kon worden zonder vrouwen. De voornaamste rol van hem was die van echtgenoten en moeder van nieuwe strijders. Maar ze kregen ook vaak een functie als dokter, leraar, lid van de moraalpolitie en soms als strijder. In het zuiden en midden van China zijn door zware regenbuien en overstromingen zeker 60 mensen omgekomen. Meer dan 300.000 mensen moesten hun huis uit en miljoenen hectares landbouwgrond staan onder water, zeggen de autoriteiten. In de provincie Guangdong stortte een verkeersbrug in, waardoor twee auto's in het water terechtkwamen. kwamen. Een van de inzittenden werd gered naar andere slachtoffers, wordt nog gezocht. Het weer, wolken en zon bij 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over met kans op hagel en windstoten. Morgenochtend trekken de buien weg en klaar het op. Het wordt morgenmiddag ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat ruim 50 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Breukelen en de Leidse Rijn tunnel 5 kilometer. En de vertraging is daar 20 minuten. Komt er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. Een kwartier oponthoud is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat bij Lelystad 5 kilometer. En daar is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Zeeburg 5 kilometer. Dan ook 10 minuten op door een ongeluk. De afrit is daar ook dicht. En er begint wat file te ontstaan op de A44 van Amsterdam naar Den Haag... bij de afrit Oude Wetering, want daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Je staat vast vanaf knappen Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Doe dus lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort en ZRE. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. Ta. top,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 Bij jouw past. jouw past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. jouw keuze. ZFM. 6.9. Dit is ZFM. ZFM Zandvoort.nl